Oké, okay, welkom op de presentatie van Roy en mezelf. En we gaan het hebben over internetafkortingen. We hebben er zeven gekregen die we moeten bespreken. Die zeven zijn IRC, HTML, HTTP, WWW, URL, FTP en ICQ. Eerst en vooral IRC. IRC staat voor Internet Relay Chat en het is een verzameling van online chatkanalen. De chat gebeurt real time. Wat dat wil zeggen dat als jij iets zegt in dat kanaal, dan gaan alle mensen die ook in dat kanaal zitten meteen kunnen zien wat je net hebt gezegd. Om zo'n kanaal te beheren zijn er mensen met verschillende statussen. Zo zijn er operatoren, half-operatoren, mensen met een voice of mensen met helemaal niks. Hoe ziet dat er nu grafisch uit? Wel zo. Dit is zo'n kanaal. In het midden zie je de chat en rechts zie je allemaal de mensen die in het kanaal zitten. Mensen met een apenstaartje voor hun naam zijn operator. Mensen met een plus voor hun naam hebben gewoon een voice. En mensen zonder iets hebben gewoon niks. De beheerder van het kanaal kan instellen dat mensen met een voice kunnen praten. En mensen zonder voice niet. Maar over het algemeen kan gewoon iedereen praten. Dan hebben we HTML. HTML staat voor Hypertext Markup Language. En het wordt gebruikt om websites te maken. Het is platform onafhankelijk, wat wil zeggen dat het niet uitmaakt als je het nu op Linux draait, of op Windows of op Mac, dat maakt allemaal niet uit. Als je een internetpagina aan het maken bent, kun je in je HTML code verwijzen naar andere internetpagina's. En tegenwoordig zitten we aan HTML 3.0. Hoe ziet nu zo'n HTML code eruit? En voilà, zo. Ik heb een klein deeltje gearceerd, Dat is de code die nodig is om te verwijzen naar een andere internetpagina. In deze geval: toleda.groep.t.be Een HTML-pagina wordt opgebouwd door middel van tags. Een voorbeeld, bijvoorbeeld voor het gearceerde deel, zie je 'li' staan. Dat staat voor 'list'. Dus dan weet je dat ergens op de site een lijst gaat staan van in deze geval links, blijkbaar. Oké, okay, genoeg HTML. Het volgende is HTTP. HTTP staat voor Hypertext Transport Protocol, en met dit protocol wordt ervoor gezorgd dat het verzenden van webpagina's eigenlijk mogelijk wordt. De notatie is http.// En er bestaat ook zoiets als https, wat eigenlijk helemaal hetzelfde is, buiten het feit dat het beveiligd is, de s staat ook voor secure. Als voorbeeldjes heb ik een paar links waarin het begin ja, http of https staat onder elkaar. Voilà. Dan hebben we www, het staat voor World Wide Web, iedereen weet dat wel, of kortweg het web of het internet. Het bestaat uit miljarden miljarden pagina's en www zelf staat eigenlijk voor een paar technische afspraken die gemaakt zijn om ja, al dit mogelijk te maken. Omdat wat er verder niet echt veel te zeggen is over www buiten een hele hoop geschiedenis, heb ik enkel het oorspronkelijke logo op de slide gezet. Zoals je kunt zien. Dan hebben we URL. URL staat voor Uniform Resource Locator. En het is ja, een standaard manier voor een website te adresseren. Dus kort wij eigenlijk gewoon een link. Het bestaat uit een protocol en een domeinnaam. In het voorbeeld is HTTP het protocol en www .be de domeinnaam. En daaronder is FTP het protocol en users.groept.be de domeinnaam. Dan hebben we FTP. FTP staat voor File Transfer Protocol. En het is een protocol dat gebruikt wordt bij het verzenden en ontvangen van bestanden van op een server meestal. Zo'n FTP server bezit meestal een inlogsysteem. Een voorbeeld is FileZilla. Met dat programma kunnen we dus zo'n sessie teweeg brengen. Het voorbeeld dat ik heb is een van FileZilla. Ik heb in het groen aangeduid wat je allemaal moet intippen voor zo'n connectie mogelijk te maken, dus je host, je gebruikersnaam, je wachtwoord en je poort. en Dan krijg je dus een connectie tot stand met in de linkerkolom de bestanden van je eigen computer en in de rechter kolom de bestanden van op de server en dan kun je zo gewoon middel van sleep, eigenlijk bestanden uitwisselen. En als laatste hebben we ICQ. ICQ staat voor ICQ, fonetisch, En het is eigenlijk volledig vergelijkbaar met MSN het heeft quasi dezelfde interface. Nee, volledig dezelfde bedoeling. Real-time chatten. Toevoegen van vrienden. Enzovoort. Voilà, het einde van de presentatie. Joep.